Gemeenten moeten stoppen met belasting op reclameborden, dat vindt Detailhandel Nederland. Winkeliers draaien door reclame- en precariobelasting op voor tekorten van gemeenten. De belasting moet worden betaald voor voorwerpen op gemeentegrond, zoals de winkeluitstalling. Een ondernemer moet reclamebelasting betalen als reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg. Die belasting zou intussen 138 miljoen euro opbrengen, 15 meer dan in 2010... Het Mexicaanse Hoge Rechtshof heeft de vrijlating van een beruchte drugsbaas ongeldig verklaard. In augustus besloot een hof van beroep dat Rafael Caro Quintero na 28 jaar cel vrij moest worden gelaten. Er zou een vormfout zijn gemaakt in de zaak over de moord op een undercover agent van de Amerikaanse drugspolitie DIA. Caro Quintero werd daarop op vrije voeten gesteld en niemand weet nu waar hij is. Voorafgaand aan de Champions League wedstrijd Ajax-Celtic zijn in het centrum van Amsterdam bij vechtpartijen acht agenten in Burger gewond geraakt. Ze werden belaagd door fans van Ajax en Celtic. De ME voerde na de vechtpartijen charges uit. 39 relschoppen zijn aangehouden, 27 van hen zitten nog vast. Ajax won met 1-0 en staat met nog twee te spelen wedstrijden, derde in de groep. Het weer, overal meer regen en aan de westkust staat een harde zuidwestelijke windkracht 7. Het is nu 14 graden, overdag daalt dat tot een graad of 12. Geleidelijk wordt het droog behalve in Limburg en de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie files op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij de afrit Weidewormer, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop, bij knopen Zaandam, nog eens 3 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding. Ook daar is één rijstrook afgesloten. En helemaal dicht is de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. De weg is afgesloten tussen Kaagdorp en Oude Wetering. En de oorzaak is een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Renset. Goedemorgen op deze winderige en natte donderdag 7 november. Het was geen verrassing meer, het duurde alleen even voordat de partij toe kon geven. Meer dan tien jaar, de PvdA zegt ja tegen de JSF. Kamerlid IJsink moest de eer voor de partij hoog houden. Is haar dat gelukt? U hoort het vanochtend. Uiteraard ook meer over de vergiftiging van de voormalige Palestijnse leider Arafat. Er is wel degelijk polonium in zijn stoffelijke resten gevonden. Monique van Hoogstraat heeft het laatste nieuws. En ik spreek een toxicoloog die precies weet wat polonium met een mens doet. Ook aandacht voor het goede spel van Ajax tegen Celtic en de prachtige aanval waaruit het doelpunt voortkwam. De cijfers van Egon, de beursgang van Twitter. En wat doet onze jonge god Maynol Remmers vanochtend? Bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen... waar op grote rode letters op het dak staan geneeskunde, tandheelkunde... farmacie en bewegingswetenschappen kan er binnenkort een bij... ouderdomsverschijnselen. En muziek hebben we vanochtend ook, onder andere van Jamie Cullum. Her name was written on the photograph Right next to her red sunburned face It all had happened in that long, tall grass About a mile from her old place I can't remember how it started if it lasted that day in the sun Going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over Canterbury. I can't deny I was so full of fear. It's just another story, caught up in another photograph I found. Seems like another person lived that life a great many years ago. From now, when I look back on my old first time that I tried that stuff. I think I look a little green. I remember throwing up behind the bush. And I found it hard to use my feet. And who's that? Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Coalitiepartij PVDA is na tien jaar officieel om. De partij ging gisteren akkoord met de aankoop van het JSF-gevechtsvliegtuig. PvdA-kamerlid IJsink werd tijdens een urenlang debat... over de toekomst van de krijgsmacht over de streep getrokken. Op basis van de antwoorden van het kabinet op de door mij ingebrachte vijf punten... heb ik voldoende garanties gekregen om de volgende stap... namens de Partij van de Arbeid-fractie te kunnen zetten... Ik ben tevreden met de toezeggingen en uh, het stoplicht kan naar groen. Minister Hennis van Defensie beloofde tijdens het debat... dat de JSF niet te veel lawaai maakt. En uh, binnen de geluidsnormen blijft, dat is volgens mij hetzelfde. Het angstbeeld dat er nu een beetje ontstaat... dat wij ons in de toekomst niet zouden gaan houden... aan de geldende geluidsnormen, daar wil ik echt heel graag korte metten mee maken. Want wij zullen ons nu, maar zeer zeker ook in de toekomst... houden aan de geldende geluidsnormen. Die worden dus niet... ...opgerekt omdat de minister van Defensie beter uitkomt. W. van der Aan heeft genoeg vertrouwen om voor dit gevechtsvliegtuig te kiezen, zegt de IJsink. We hebben in het debat goed besproken dat garanties... in die zin natuurlijk nog niet helemaal te geven zijn... als het gaat om werkelijke aanwezigheid. Maar het proces ernaartoe, dat is van groot belang. En daar de omwonenden in meenemen in het proces zelf... een deel laten zijn van de hele discussie die nog gaat komen. Die toezegging is gedaan door de regering en dat is van groot belang. Het toestel is nog in ontwikkeling, dus niemand kan vertellen... hoeveel meer geluid het dan een F-16 gaat geven. Maar het is wel van belang dat er goede voorwaarden gezet worden... voor de discussie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt niet meer mee aan de kabinetsplannen om de zorg voor mensen thuis anders te organiseren. VG-directeur Jandien Krins in Nieuwsuur. Op 1 januari 2015 zou dit alles in moeten gaan. En wethouders zijn heel hard bezig om het allemaal voor te bereiden En ervoor te zorgen dat het voor de burgers in hun gemeente goed geregeld wordt. En er ligt een wet bij de Raad van State. En uh, nou, 13 maanden eraan voorafgaand, wordt er een, een majeure verandering in aangebracht. En dat betekent dat we eerst eens even heel goed met elkaar moeten kijken. Wat doen we nu? Wat zijn de consequenties voor gemeenten? Maar vooral, wat zijn de consequenties voor burgers? Staatssecretaris Van Rijn wil persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, overlaten aan zorgverzekeraars en niet aan de gemeente, zoals eerder afgesproken. Samengaan van verpleging en verzorging is volgens hem uiteindelijk beter voor de patiënt. In de praktijk zie je dat uh, verpleging en verzorging bij elkaar horen. Uh, soms uh, moet je zwaar verpleegd worden, maar soms moet je wat lichter verzorgd worden. En dan moet je niet geconfronteerd worden met verschillende hulpverleners. Dus dat betekent dat in één hand, betekent dat je vaak met dezelfde hulpverlener wordt geconfronteerd. De VNG vindt juist dat de gemeenten beter zijn... in het organiseren van zorg in de buurt. Kijk, Het onderscheid is wat ons betreft dat alles wat medisch is... dat moeten de zorgverzekeraars doen. Daar zijn ze goed in. En alles wat in het sociale domein, dat moeten de gemeenten doen. Die kunnen dat organiseren. En wat je nu ziet, is dat het belangrijk voor mensen is... dat dat veel meer samenkomt. En dat we het dan dus ook goedkoper kunnen doen. Nederlandse patiënten-consumentenfederatie is juist weer blij met het besluit van Van Rijn. In Amsterdam zijn voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Celtic acht agenten in burger gewond geraakt. Ze werden belaagd door fans van Ajax en van Celtic. Deze getuigen vertelden aan HTV wat er gebeurde. Ja, een hoop paarden en uh, voetballiefhebbers. Uh, ja, een bedreigende situatie. Toen kwamen er alleen maar meer hooligans vanaf de straat, vanaf het hoekje. waar ze flink aan de zuiver hebben gezeten de hele dag. Ja, daarna alleen maar ME. begonnen ze dus met charges. Nou, het leek helemaal op echt een soort anarchie. Mensen zijn echt gek. Dingen gouden ja, het heten. De politie op een gegeven moment ook weer rennen, van toch ook wel angstig voor zo'n ploeg hooligans. Hooligans gooiden met flessen en sloegen met stokken. Daarbij liepen de politieagenten kneuzingen en snijwonden op. Een van hen raakte ook buiten westen. Volgens deze Schotse voetbalfans sloeg de politie lukraak op iedereen in. Police come in through the middle, hit everybody in anybody. The police were hitting me with the buttons. Absolutely done nothing at all. Hmm. In totaal zijn in de binnenstad en bij de Amsterdam Arena 39 supporters van Ajax en van Celtic aangehouden. En daarvan zitten er nu nog 27 vast. Ajax won trouwens de wedstrijd met 1-0. Daarover eh, prachtige foto's op de voorpagina van de Telegraaf. Met eh, een van de hoofdrolspelers in het duel. Lasse Schöne loopt juichend weg naar zijn winnende treffer. En daar eh, voorafgaand, ik zei het al net bij de opening, een Prachtige aanval. Gaan we het later over hebben in deze uitzending met Filip Koken. Ander nieuws in de Telegraaf gaat over de HEMA. HEMA stort zich op zorg, goedkope premie en korting op aankopen. Oorlog op de markt voor zorgverzekeringen wordt nog harder, schreef de krant. De HEMA lanceert vanmiddag een goedkope verzekering voor ziektekosten. Nooit eerder heeft een winkelketen gedurfd om deze verzekering onder een eigen merknaam in te kopen. Um, want ze kopen dat gewoon bij een andere zorgverzekeraar in trouwens dus. Dan naar het nieuws over de JSF. Die vindt u onder andere in de Volkskrant. PvdA-akkoord met aanschaf JSF, ondanks steeds onzeker wordende economische voordelen. Um, ja, het is na een moeizame weg van tien jaar wisselende standpunten, schrijft de Volkskrant. Het stoplicht mag op groen. Hoorde u net al eventjes van PvdA-Kamerlid Angeline IJsink. Ze zei dat uh, gisteravond laat. U hoort haar trouwens vanochtend in het Radio 1 journaal. Daar noemt hij ook meer over Twitter. FD schrijft er vanochtend ook over. Twitter vliegt uit. De hype volgt. Mini blogdienst Twitter zal zo'n uh, 20 miljard waard zijn. Bij zijn lang verwachte beursgang. Toch heert er skepsis. Hashtag bubbelgevaar, schrijft uh, het FD in een Twitter-bericht. Leuk gedaan op de voorpagina. Het AD dan. Ook daar een klein fotootje van uh, Lasse Schöne trouwens. Rechts in de hoek bovenin op de voorpagina. Ajax kan eindelijk weer eens juichen. Het verhaal op de voorpagina het meeste aandacht trekt... is die over mensen met psychiatrische ziekte. Brabander sneller in kliniek is de kop. Woonplaats is bepalend voor opname van psychiatrisch patiënt. Niet aandoeningen zoals schizofrenie of een persoonlijkheidsstoornis... maar de woonplaats van patiënten is bepalend... voor de opname in een psychiatrische kliniek. In Brabant is de kans op opname namelijk twee keer zo groot... als in Noord-Nederland. En tot slot...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 De was dat van Snetman Teers. 17 minuten over 6 is het inmiddels. Mino, Ja. Goedemorgen, wat doe jij nou toch als, als jonge God in Groningen? Nou, zolang we naar deze muziek luisteren, voel ik me helemaal niet zo jong. Jongen, <laughs> jongen. Jonge. Ja, dat is lang geleden hè? Ja. Uh, ik sta in Groningen. Op het uh, terrein van het Universitair Medisch Centrum bij een gebouw zes zeven etages hoog beton veel glas en uh, hier opent vandaag het European Research Institute for the Biology of Aging. Wat blief? Ja, een Europees onderzoeksinstituut waarin ze de biologie, de biology van het ouder worden onderzoeken. De onderzoekers van het instituut proberen te ontdekken... namelijk welke processen in onze cellen een rol spelen... bij het verouderen en afsterven van de cellen. En misschien ook wel waarom wij langzaam steeds ouder worden... is dat omdat we ook gezonder worden... of betere medische controles hebben, betere medicijnen... of heeft het toch ook te maken met verandering van de mensheid? Ik heb eigenlijk geen idee. Ze onderzoeken dat hier. Ik zie hier uh, eenzaam en alleen in de gang een rollator staan... Dat is het eerste wat op ouderdom lijkt. En twee enorme posters aan de muur van een man en een vrouw, prachtig getekend. Ik zie een grote soort elektronenmicroscoop in de gang staan. En er staat hier op een bordje aging machine en the fountain of youth. Kijk, ze wisten dat de verslaggever kwam. Ouder worden. Uh, ik bedenken aan een heel oud fragment wat we hebben gevonden... Over uh, oud en gezond, uh, het is een wens eigenlijk van alle tijden... maar we worden daadwerkelijk echt steeds ouder. Al is het de vraag of we de oude dag ook in gezondheid kunnen doorbrengen. In 1957 was er een mijlpaal voor de ouderen in Nederland. Luister maar. Voor de oudere lichting is het leven in dit land... ook weer een klein beetje makkelijker geworden. Op 2 januari reikte minister Suurhof de eerste pensioenuitkeringen uit... krachtens de nieuwe Algemene Ouderdamswet. Rijkspensioen voor ouden vandaag. Voor Chrissenmeuwen in het Achterhoekse Eibergen... is dat pensioen wel wat laat gekomen. Ze werd 108 jaar minister Suurhofs oudste klant. Kijk, de invoering van de Rijkspensioenen... een fragment uit het NTS-jaaroverzicht uit 1957. Goed, euh, ik ben benieuwd naar de moderne tijd geschakeld... Uh, waar het onderzoek staat, waar we achter kunnen komen... en welke stoffen er nou voor zorgen dat we met z'n allen... als jonge god langzaam Lara ouder worden. Of, Hoewel de mensen taakkelen. zelden kunnen raden hoe oud ik precies ben. En oh. dat, dat graag zo houden. Nou, daar kunnen ja. we wel een wedstrijdje van maken. Ik zal het eens je even wat, aan de lijst vragen doen? vandaag. Weet je wat je moet doen? No. Veel. Veel gekleurd licht op de dansvloer scheelt een hoop. Hè? <laughs> Zo is dat, Mino Remmers. Voel je jong, en dat is hij ook. Maino Remmers, vanochtend in het Radio 1 Journaal over ouder worden. Tot straks, Maino. Tien minuten voor half zeven is het. De hulp van het leger moest worden ingeroepen. Om de ontspoorde goederenwagon bij Borne weg te kunnen takelen. Om de kraan bij het spoor te krijgen legde de... Uh, soldaten gisteravond laten noodweg aan door het weiland. Een klusje voor de matteleggers. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Zo te zien heeft er mars gestaan. Het is heel drassig. Je zakt er met je voeten al in weg. En met een zware kraan. In een dieplader is het onmogelijk om zo bij de trein te komen. En daarom zijn deze speciale legertrucks hier naartoe gekomen beladen met grote platen. De opgevouwen matten zijn dat die achteruitrijdend worden uitgeklapt, neergelegd over de modder. Het ziet er eigenlijk heel simpel uit, een beetje ouderwets, maar het werkt hartstikke goed. Ja, nou ja, ik kan rijden en afrollen. Ik vind het gewoon een fantastische machine. Als je kijkt hoe we voor ons we werken, hoe terreinvaardig of dat die is, voordat dit ding vast gaat zitten. Dat ja. is gewoon een prachtige apparaat. Ja. Prachtig apparaat, zegt Wim Kozijnse. Chef Matten, eigenlijk, hè? bent u? Ja, nou ja, bij ons heet dat dan dat ik commandant van het ondersteuningsdetachement ben. Ja. Maar u bent chef Matten? Ja. Matten die dus worden uitgerold. Normaal in oorlogstijd? Eigenlijk wel, van vroeger nog, van de tijd uit de Koude Oorlog. Daar zijn ze van. Ja, om, om de mobiliteit van ons te, eigen leger te verbeteren. Dus ja. om onze eigen troepen door de Rassoek terrein. Waar hebben ze allemaal gelegen, deze matten? Ja, dit jaar bij eigenlijk elk evenement. De landmachtdagen, bij de veteranendagen, bij de marinedagen waren dit jaar, uh, Grebbenbergmaster. Dat dus zijn alleen maar feesten en partijen. Ja, eigenlijk wel. Ja. We we helemaal niet in oorlogstijd. Nee, laten we wel wezen. We kunnen op deze manier ook laten zien punt 1, wat we kunnen. En punt 2 nee. kunnen we wat terugdoen voor al die mensen die dus eigenlijk betalen voor de defensie. Ja. En de komende dagen niet met de trein kunnen. En dankzij uw matten is die oh. wagon sneller weg. Juist, ja. En u bent trots op uw matten, hè? Ja, echt wel. En ook maar kerels die ja. het allemaal fixen. <lacht> Zo. En daar ligt weer 50 meter. René Vechter van ProRail, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat ging redelijk snel. Dat konden we horen in de reportage van collega Mathijs van de Wiel. Is het allemaal goed gekomen? Ja, het is allemaal goed gekomen. Ik heb inderdaad begrepen dat de landmacht vannacht om een uur of drie, vier klaar was met het leggen van de mappen. Zodat wij een kraan naar het spoor toe konden rijden. En die heeft inmiddels de wagon die uit het spoor gelopen was eruit getild. En die wordt nu klaargemaakt om op een dieplader naar een werkplaats in Zutphen te gaan. En daar zal die nader worden onderzocht. Goed. En dan het spoor. Want daar moest wat aan versleuteld worden, hè? Ja, nou, dan, dan moet er eerst nog iets anders gebeuren. We moeten ook nog vijf wagons weghalen die, uh, die nog op het spoor staan. En daarvoor komt eerst een diesellok uit, uh, uit Almelo het begin van de ochtend. Want die kunnen gewoon dan... over het spoor worden weggetrokken? Ja, die kunnen nog gewoon over het spoor worden weggetrokken. En als die wagons weg zijn, dan begint inderdaad uh, de uh, ja, omvangrijke vernieuwingsoperatie uh, van het spoor. En het gaat dan om, uh, om 6.000 wasliggers onder meer die moeten worden vervangen. Uh, onderdelen van overwegen, heb ik begrepen. En ook uh, kabels en leidingen die we nodig hebben... voor de beveiliging van het spoor. Nou, zegt u het maar. Wanneer Kunnen er weer treinen rijden tussen het uh, traject Omole-Hengelo? Nou ja, als we het op dit moment uh, inschatten... zal dat op zijn, uh, op zijn vroegste uh, maandagochtend zijn. Zo, dat duurt lang? Ja, dat duurt zeker lang. Maar ja, het, gaat om, het gaat om vier kilometer, uh, vier kilometer spoor... Uh, wat echt kapot is gereden door de, door de wagon. Ja, ik weet niet anders... Uh, Nee, nee, daar hebben we helaas geen andere opties, uh, opties in. Uh, dus ja, we gaan kaart aan de slag om dat, uh, om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Uh, wat raadt u de reizigers aan? Uh, onze collega's van de, uh, van de spoorwegen, van de reizigersvervoerders... Die zetten, die zetten bussen in voor de reizigers... En uh, ik adviseer mensen altijd even uh, vooraf te kijken op, uh, op de website uh, van NS... Mm -hmm. om te zien uh, uh, wat de beste reismogelijkheden zijn. En weet u inmiddels ook meer over uh, hoe deze trein uit de spoor uh, is geraakt? Ik weet daar nog helemaal niks meer van. Uh, wat ik al zei, de wagon die, uh, die gaat op een dieplader naar uh, Zutphen... en daar uh, zal die ook heel grondig onderzocht gaan worden om te kijken wat, uh, wat dat ons nog kan leren over de oorzaak. Ja, u heeft nog geen idee? Nee, ik heb nog geen enkel idee. Dan horen we dat later van u, meneer Vechter. Dank u wel voor de toelichting. Is goed, graag gedaan. Zes minuten voor half zeven. Het aantal fair trade producten in de supermarkt is dit jaar gestegen... met uh, zo'n 20 procent. En het aantal producten met het eco-keurmerk zo'n 10 procent. Milieudefensie houdt bij hoeveel duurzame producten er in supermarkten zijn te vinden. En is zo tevreden met het aanbod dat ze stoppen met tellen. Missie volbracht. Verslaggever Matthijs Holtrop doet inkopen voor een ontbijtje met Milieudefensie. Woordvoerder Jacobijn Pluimers. Wat is eigenlijk uw favoriet ontbijt? Uh, Even een mandje natuurlijk. Ja. Moeten we niet vergeten. Nou ja, wat fruit en uh, muesli vind ik erg lekker. Gaan we eerst naar de fruitafdeling. Banaantje... Ja, nou ja, hier zie je ze al Eco en Fairtrade. Ja, dus dat is een check, die hebben ze. Die hebben ze. Nou, thee en koffie natuurlijk. Dat is hier ook wel uh, duidelijk uh, aanwezig hier. Nou, heel veel verschillende Fair Trade koffies. En uh, ook uh, biologische koffie. Nog meer Fairtrade fair trade en biologisch. Met de koffie zit het wel goed, hè? Met de koffie zit het hier wel goed. Ja. Het zit sowieso wel goed eigenlijk bij de supermarkten. Um, ja, nou, het aanbod is in ieder geval dit jaar weer uh, toegenomen, dus uh, dat gaat goed. En, en ook in, in dit jaar dus weer uh, een, een stijging, en dat terwijl uh, we crisis hebben. Dus het aanbod blijft toenemen, ondanks de crisis. Het hele proces is nog niet klaar, maar toch stopt u met het tellen. Waarom? Uh, omdat wij vinden dat uh, wij on onze rol voor het uh, agenderen om het in het schap van de supermarkt te krijgen... Uh, nou, voorbij is. Het, uh, dat is goed gelukt. Uh, en uh, de trend is ook nog steeds stijgende. En wij denken dat uh, dat ook nog door zal zetten. Er zijn genoeg enthousiastelingen die hiermee doorgaan. Daarnaast zijn er ook nog andere uh, organisaties die uh, de vinger aan de pols houden. Je hebt fair trade gemeentes. Daar wordt ook geteld voor de fair trade producten. En uh, ook Bionext uh, houdt het in de gaten. Dus uh, uh, zomaar loslaten uh, is het niet. Uh, er zal nog steeds nagekeken worden. Als assistentie, alsjeblieft. Zal ik het mandje anders even dragen? Dat wordt zwaarder. <laughs> uh, nou, hier gelijk biologisch. Dus is ook U wel... heeft er oog voor, hè? Uh, nou, het is ook wel ja, goed aangegeven, bio. Ja, over Op de... ooghoogte. Over de lengte van denk ik wel twee bij twee. Als ik het hele schap bij elkaar tel. Alle muesli dingen, brinta papjes, kruisli. Uh, twee biologische. Dat is eigenlijk heel weinig dan, hè, gezien de rest. ja. De appel, rozijn of noten en vruchten? Wat vindt u lekker? Uh, nou, doe maar de gewone. De gewone met noten en vruchten ja in het mandje. Ja. Aan aanbod geen gebrek als het gaat om ontbijtjes. Dan kunnen we afrekenen, denk ik. Ja, prima. Als we in de rij staan, kunnen we ook mooi even bij iemand anders kijken. Mevrouw, ja? mag ik u wat vragen? Heeft u in het mandje veel biologische en eco-producten? Nou, niet echt eigenlijk, zoals je ziet. nee Nee. Champignons, die heb je ook biologisch, weet ik. Ja, klopt. Ja, arme studenten. Ja, is dat de belangrijkste reden? Nee, ik moet nu even snel gewoon boodschappen halen. Dus ik heb me gewoon snel, snel wat gepakt. Maar ik haal wel eens biologische dingen. Ja, wat dan? Ja, gewoon eieren of zo. Wat uh, heb je in het mandje? Ik heb uh, boodschappen, zoals je kan zien. Grotendeels uh, biologisch probeer ik, dat wil ik wel. Oh ja? En wat en, voor uh, producten heb je daar echt op gelet? Nou ja, voornamelijk de producten die je altijd met pesticiden en zo kijkt. Bougetten. Daar zitten vaak uh, pesticiden op, zeer dus biologisch. Ja. En uh, van Ierse rundvlees weet ik dat ze gras en uh, zo gevoerd krijgen, dus uh, daar let ik wel. Dus heb je echt over nagedacht? Ja, ja, ik ben er wel veel mee bezig. Maar ik doe het ook vooral voor mezelf, omdat ik gewoon uh, gezond en zo, dat vind ik wel belangrijk. Het is 5,40 euro. Voor 8,90 euro gast. Genoeg aanbod van uh, ecoproducten uh, in de supermarkt, volgens Milieudefensie. En vragen ook daarna, steeds meer mensen die daar gebruik van maken. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Ajax heeft gisteravond in Amsterdam de Champions League-wedstrijd tegen Celtic gewonnen. Lasse Jeune scoorde na ruim 50 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Siem de Jong vond Ajax de betere ploeg. Ja, ik denk een uh, groot gedeelte wel, maar niet, niet in, uh, als je naar kansen kijkt, denk ik dat we zelf ook niet heel veel gecreëerd hebben. Maar ik denk vooral de eerste helft dat we ze wel, ja, toch wel goed onder druk hielden en uh, goed uh, weg bij de goal. Alleen, uh, ja, we hadden misschien zelf uh, zeker op het laatst iets beter moeten uitspelen om meer te creëren. Trainer Frank de Boer had genoten van de inzet uh, van zijn spelers je ziet zeg maar, hoe uh, Daly aan uh, het knokken was. Hoe uh, Davey Klaas in, in zo'n hoek. Weet je wel, met, weer met zijn tenen bij. Dus je ziet hoe. Volgens mij heeft Joel wel geen enkel. Uh, Joel nog geen enkel duel verloren. Weet je wel, ja, daar gaat het om. Ajax behaalde de laatste weken slechte resultaten. Aan Tjunne de vraag of er met de winst. een last van zijn schouders is gevallen. Nou, ja, die last viel wel mee. Maar het is natuurlijk wel lekker als je, als je zo'n wedstrijd wint. dan op die manier ook. Hoe uh, Nee, ik denk niet dat alles daarmee is opgelost. We moeten wel doorgaan en, uh, op deze manier. Maar, uh, maar dit, uh, dit helpt wel even, ja. Ja, dat we er geen genoeg van kunnen krijgen... laten we de spelers ook nog even een uh, ere-rondje lopen. Ja, we hebben er de laatste tijd een paar gelopen zonder goed resultaat. Ja, deze loopt wel iets lekkerder. Ajax maakt ineens weer kans ook op de volgende ronde. Maar de boer-trainer blijft nuchter. Nee, we hebben nog niks. Dus, uh, maar dit geeft wel gewoon vertrouwen natuurlijk. Uh, dat moet je zeker uh, meenemen uit deze wedstrijd. Nog even naar Sheunen? Nou, vooruit. Die vat het gevoel bij Ajax uh, uiteindelijk toch het beste samen. Het is een, uh, een prima avond, ja. Ik uh, had me niet beter kunnen voorstellen. Zo nou, ook nog even naar de andere wedstrijden? Tot slot, in de Champions League, Frank Wielaert. Het belangrijkste nieuws daaruit is dan... dat Barcelona zich ook plaatst voor de laatste zestien in de Champions League. Zij zijn dus al zeker van de knock fase. Dat zou ook nog kunnen voor Milan, voor Ajax en voor Celtic in die pool. Xavi trouwens 80 overwinningen in de Champions League. Ook leuk. Hij is daarmee de recordhouder. Dortmund Arsenal in een andere pool. 0-1 met Björn Kuipers als scheidsrechter. Hij had het zwaar, maar hij deed het prima. En Arsenal is koploper in groep F. Napoli is daar tweede. Dat won moeizaam van Olympiek Marseille met 3-2 Chelsea. Tegen Schalke dan ook een grote wedstrijd. 3-0 voor Chelsea. Dat koploper is in groep E. Achtervolgt. Door Schalken daar en Atletico Madrid. Won met 4-0 van Austria Wien. In groep G gaat die groep winnen en gaat zich ook plaatsen voor de volgende ronde van de Champions. League. Dit is Radio 1. E. Het is half zeven geweest. We gaan naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. De Partij van de Arbeid stemt in met het besluit van de regering om 37 JSF-straaljagers aan te schaffen. Dat zei PvdA-Kamerlid IJsink in een debat over de toekomst van de krijgsmacht. Eising vindt dat er nu voldoende garanties zijn gegeven voor een volgende stap in het JSF-project. De vier grootste banken geven te weinig informatie over waarin zij spaargeld investeren. Dat staat in een onderzoek van de eerlijke bankwijzer van onder meer Amnesty, Novip en FNV. Klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben volgens de onderzoekers geen idee waar hun spaargeld heen gaat. Een man uit de gemeente Hof van Twente wordt verdacht van ontucht met kinderen. De kinderen woonden op een zorgboerderij van zijn ouders, meldt RTV Oost. De zaak kwam in augustus aan het licht. De ouders van de verdachte schrijven in een brief aan de familie van de kinderen... dat ze geschokt zijn. En een aandeel Twitter gaat 26 dollar kosten. Dat heeft het sociale netwerk gemeld op Twitter. De introductieprijs is hoger dan de eerder aangekondigde 23 tot 25 dollar. En die handel in aandelen Twitter begint vandaag. Dan is weer nog regen. In de loop van de dag droog. In het noordwesten wat zon, maar in Limburg regent het dan weer de hele dag. En het wordt een graad of 12. En hoe is het op de weg? Arnold Boekhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Het staat zo'n 25 kilometer in de regio Amsterdam. Een lange file op de A7. Hoorn-Zaandam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. Dat staat 13 kilometer. En de andere vielen staan in de regio Rotterdam op de A4 richting Hoogvliet... voor het knoop in Benelux 2. Een wat langere viel op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen het knooppunt van Plein en Spijkenisse, 8 kilometer. En aan de andere kant, richting Rotterdam, daar staat bij Rozenburg... een file van 2 kilometer. Arnoud, oh, verwacht je verder opmerkelijke dingen vanochtend. Het regent wel, hè? In Amsterdam ja, bijvoorbeeld. Ja, het, het valt hier in het westen wel mee. Het blijkt in het oosten en zuiden te regenen. Dat is voor de files alleen maar gunstig. We, we schatten zo in zo'n 250 kilometer... Tussen half negen en negen uur, ja, donderdag. Het is de drukste dag en het is ook nog de drukste maand. Oké, okay, nou, we gaan je horen. Arnoud Broekhuis, dank je wel. En straks winkeliers klagen over exorbitante stijging... van gemeentelijke lasten. Blijf luisteren. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht... beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter.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 Morgen, het is zes minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Sinds zijn overlijden in november 2004 gaan er geruchten... dat de voormalig leider van de Palestijnen, Yasser Arafat... geen natuurlijke dood is gestorven, maar is vermoord. Een team van Zwitserse wetenschappers zegt nu... sporen van radioactief polonium te hebben gevonden... in de stoffelijke resten van Arafat. Dat staat in hun eindrapport... dat door de nieuwszender Al Jazeera is gepubliceerd was een overzicht van de geruchtenstroom van afgelopen jaren rond de dood van Arafat. In this exact room, Yasser Arafat dies at 3:30 in the morning on the 11th of November 2004 and it's been an unsolved case ever since. De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Was it natural causes or murder? Uit onderzoek van de nieuwszender Al Jazeera het blijkt nu dat Arafat mogelijk is vergiftigd met het radioactieve polonium. En we hebben ze naar de beste laboratories in Europa voor forensic testen. Een Zwitsers laboratorium onderzocht zijn kleding, tandenborstel en muts. en vond een onverklaarbaar hoge hoeveelheid polonium. Arafats weduwe wil zijn lichaam daarom dus laten opgraven. Ik wil vragen body of my husband. Na acht jaar wordt zijn lichaam dus waarschijnlijk opgegraven. Alles is afgezet met uh, dranghekken, alle straten rondom. En het terrein zelf, uh, op de hekken rond het terrein zelf, waar het. Het mausoleum staat, dat is een uh, groot blauw zeil aangebracht. Erachter begon vanmorgen vroeg een team Zwitserse, Franse en Russische experts met het openen van het graf. Al Jazeera publiceerde het eindrapport vandaag op zijn website. De Zwitserse wetenschappers zeggen daarin dat de onderzochte beenderen van Arafat 18 keer de normale waarde aan polonium bevatten. Voor vrouw en dochter is het 100% bewijs. Nu ik bewijs heb dat hij was, voel ik me een beetje relieved. Ik voel me eigenlijk een final closure voor me will be knowing wie hem heeft en de motief en de ambitie De dochter van Arafat die zegt dat ze ervan overtuigd is dat haar vader is vermoord en nu wil weten wie erachter zat en wat het motief was. Later in deze uitzending. Correspondent Monique van Hoogstraat en toxicoloog Ati Verschoor over dat eindrapport van de Zwitserse wetenschappers. Want door naar onze economie. Waar omzetten van winkels dalen door de crisis... stijgen juist de plaatselijke belastingen. Voor borden, luifels, lichtbakken... stegen de lasten de afgelopen jaren tot wel 35 procent. Het lijkt een soort melkkoe te zijn. Detailhonden Nederland vindt dit belachelijk... en roept gemeentes op een eind te maken aan de wildgroei. De gemeente waar de lasten voor winkeliers het hardst stijgen is horen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging bij een aantal winkeliers even op bezoek. De slagerij van het oever...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 Dat is 1, 2, 3, 4, 5 items moet ik betalen. 1000 euro per jaar, ja, ja, ja. In een crisis? In de crisis nog wel, ja. En het wordt allemaal minder, minder, minder. En alle belastingen gaan maar omhoog. Eens even kijken. In deze laminaatwinkel. Ik heb ook borden voor de deur, ja. Wat voor rekening krijgt u van de gemeente? Uh, 953 euro. Zoals dit plaatje met de... Openingstijden wordt gerekend in een vierkante meter. Wat op de, ja. de deur uh, staat? Dus om de consument te laten weten uh, hoe laat je open bent hoe laat je gaat sluiten, moet je dus voor betalen. Wat heeft u nog meer buiten? Uh, nou ja, we hebben wat, wat reclame materiaal buiten en we hebben natuurlijk teksten op de gevel. En uh, die worden ook uitgerekend per vierkante meter. En eventueel de opgehangen vlaggen kost bij elkaar 953 euro. En wat gebeurde er toen u de rekening in de bus kreeg? En, uh, dat is even schrikken. Omdat je natuurlijk met z'n allen hard bezig bent om een winkeltje overeind te houden. Sander van Golberdingen van uh, Detailhandel Nederland. Ja, het is uh, ronduit uh, belachelijk dat een winkelier die een beetje reclame maakt, want daar gaat het om voor zijn winkel, fors daarvoor wordt aangeslagen door de gemeente, terwijl er ook helemaal geen duidelijke prestatie tegenover staat. Dit is uh, een winkelstraat uh, in Horen. Nou, hier staat ook een, uh, een bord hè, bij de grillroom. Staat zomaar op de stoep.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 gemeente Horen staat uh, pal bovenaan. Maar ook een uh, gemeente als Den Bosch uh, doet hele gekke dingen. Daar word je aangeslagen voor het, uh, wat wij noemen, gebruiken van de lucht. Als ik uh, een luifel ophang in Den Bos, moet ik daar belasting voor betalen elk jaar. Omdat je gebruik maakt van de ruimte boven de openbare weg. En er zijn ook nog verschillende tarieven gangbaar. Een luifel is daar beduidend goedkoper dan een zonnescherm. Gaat dit nou ongebreideld uh, verder? Tot op heden gaat het uh, steeds verder...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 Omgerekend zijn wij hier in de Horen, in de binnenstad... zijn wij duurder uit dan in Amsterdam op de P.C. straat Dus kun je nagaan. Ja, kun je nagaan. Nou, weet je wat, we gaan dit eens even voorleggen... aan minister Kamp van Economische Zaken. Die spreek ik na half negen. Volgens Detailhandel Nederland betalen winkeliers... momenteel 100 miljoen euro per jaar aan reclamebelasting. Het hele onderzoek trouwens zo dadelijk... op de site van de brancheorganisatie. En straks een nieuwe manier om goedkoop met de trein te reizen... Via Facebook. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Alzheimer, Parkinson, Huntington. Uh, nou, wat dacht u van ouderdomsvlekken in het gezicht? Rimpels, geen leuke menukaart voor het oud worden. Is er wat aan te doen? Dat onderzoekers op een uh, nieuw te openen instituut in Groningen. Mino, Remmers is daar vanochtend. Hoe heet het daar eigenlijk, Mayno? Het eriba ja, dat is een afkorting. European Research Institute for the Biology of Aging. Biology of Aging. Wat is dat? Goed Nederlands? Verouderingsbiologie. Ja. Dat is het simpel. Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ja. Nee, dat is nee. nou, wat wordt ermee bedoeld? Nou, wat wij hier bestuderen is... Uh, uh, feitelijk de, de moleculaire, cellulaire grondslag uh, die, uh, die het uiterlijk ervoor zorgt dat we met z'n allen ouder worden. Ja. Dus hoe worden we ouder? Daar begrijpen we eigenlijk heel weinig van. Dus het heeft niet alleen te maken met inderdaad Alzheimer, dement worden, uh, vergeetachtigheid dus. maar ook uiterlijk. Het heeft te maken ook met uiterlijk. Uh, Als ons oud wordt, heeft te maken met uiterlijk. Niet dat wij zelf dat nou bestuderen. maar het heeft wel bijvoorbeeld te maken met huidbiologie. Dus uiterlijk is vaak hè, je huid. En dus we hebben een van onze onderzoekers hier bestudeerd. Uh, hoe de huid in staat is zichzelf te herstellen na schade. Uh, of hoe dat soms slechter gaat. Is zoals... dat nog nergens onderzocht dan, uh, centraal? Nou, er zijn wereldwijd ongeveer tien instituten die vergelijkbare dingen doen. Uh, dus er dus werd wel wereldwijd onderzoek gedaan aan veroudering. Maar eigenlijk door individuele onderzoekers vers, uh, die verdeeld waren over verschillende plekken. En dus wat we hier doen uh, is uh, in Nederland uniek. In Europa zijn er drie of vier instituten die vergelijkbaar zijn. Hoewel ze allemaal een beetje andere insteek hebben. Uh, en die mensen zitten hier dus bij elkaar? En die mensen zitten hier bij elkaar. Dus het is internationaal? Het is heel internationaal, dus onze 60% van de mensen in het gebouw... komt niet uit Nederland. Wat wel uit Nederland komt, zijn de twee portretten. Paul aan de ingang van het nieuwe gebouw. Die zijn van Herman van Hoogdalen. Hij schilderde uh, de menten, ja, ouderen eigenlijk. Hè? Een man en een vrouw hier voor ons, karakteristieke koppen. Mag ik wel zeggen, op uh, doeken van 2 bij 1 meter ongeveer? Ja, het is, hangt is hier prachtig. Uh, en ja, wij kijken hier vaak naar. en uh, Wat we net ook uh, bespraken, het is een... Je kijkt naar die mensen en je denkt uh, iets van een soort verwarring te zien. Uh, dus de mensen kijken... Uh, ja, leuk vooruitzicht is het niet, de mensen en zo. Een leuk vooruitzicht is het niet. En toch, het is toch een soort dans naar de dood die we doen, hè? Dat geldt voor ons allemaal. Of we nou dement worden of niet dement worden. Er is niks tegen te doen. Daar is vooralsnog niks tegen te doen. Vooralsnog niks tegen te doen. Nou, ik denk dat daar nooit wat tegen te doen zal zijn. Nee, hè? Nee. Nee, dat is het lot van het leven. Aan de andere kant denk ik wel eens, als ik soms mensen zie... dat je denkt, nou, die zijn op hun dertigste, veertigste al hartstikke oud... en andere ouderen vind ik nog heel fief en jong van geest en hart. Ja, van, van, van geest. Ik weet niet zeker hoe, hoe we dat kunnen verklaren. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met hoe je opgevoed bent... en hoe je zelf in het leven staat. Uh, dus de, de uiterlijke kenmerken, van de ziekteaspecten daarvan... Uh, dat is iets wat ons erg uh, interesseert. Hoe oud denkt u dat ik ben? Ik denk dat u uh, ongeveer even oud bent als ik. En dat is 48. Eén strafpunt. Oei, dat is jammer. <lacht> <lacht> <lacht> nou, Maino, we houden het erin. We blijven raden vanochtend. 48 is in ieder geval niet goed. Dat weet ik zeker. Tot straks, Maino. Hoe <lacht> oud ben jij eigenlijk, Arnoud? 53. Oh, prachtige leeftijd. Hoeveel files er staan? <lacht> We hebben elf files. En uh, de meest opmerkelijke op dit moment is uh, op de 28 volle richting uh, Amersfoort. Voortlop had een had een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterreis ook dicht. En er staat een korte file achter van zo'n 2 kilometer. It's you who lets me light up the dark Rigby, hoorde u, we haven't lost. Tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vandaag wordt op het militaire ereveld Gebbenberg in Renen soldaat Peter Johannes Litjens herbegraven. Een aantal keer per jaar vinden daar dit soort herbegravingen plaats. Gel Vlieringa, algemeen directeur van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, ontving van de familie het verzoek tot herbegraving. Goedemorgen. Goedemorgen. Amerika, hoe vaak komt het voor dat oorlogsslachtoffers worden herbegraven? Nou, dat komt uh, een aantal keren per jaar voor. Op de Gebbenberg, waar uh, alleen maar militairen liggen, uh, ongeveer uh, twee à drie keer per jaar. Uh -huh. Maar op Loenen, waar uh, al onze burger- en militairen liggen, die niet in de meidagen 1940 zijn omgekomen... Uh, daar gebeurt het ongeveer uh, 20 tot 25 keer per jaar. Aha. En, en waarom worden soldaten opnieuw begraven? Nou, um, het is zo dat wij uh, alle Nederlandse oorlogsslachtoffers uh, uh, onderhouden. Want um, die houden wij in de gaten. 25.000 mm -hmm. uh, liggen er in Indonesië en 12.000 over 50 landen in de wereld verspreid. En er liggen er dus 13.000 in Nederland. Daarvan onderhoud ik er ongeveer 7.000. En 6.000 zit nog in familiebezit. Uh, dus eigenlijk gewoon een familiegraf waar wel een oorlogsslachtoffer in ligt. En... Um, nou, in Nederland is het zo, als families stoppen met betalen, dan wordt een oorlogsslachtoffer geruimd. Of, en dat vinden wij niet goed, want wij vinden dat de oorlogsslachtoffers bij elkaar op ons ereveld horen te liggen. Mm -hmm. en, Die uh, moeten in ieder geval niet vergeten worden. Ze moeten in ieder geval niet vergeten worden. Uh, en op een ereveld uh, zie je ook goed dat vrede en veiligheid niet helemaal uh, gratis is geweest in het verleden. Of helemaal niet zelfs, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. En, uh, nou, dus op het moment dat dat gebeurt, uh, dan komen wij in het geweer... en dan zeggen wij van, nou, we willen voor u graag overbrengen naar het Ereveld. En sommige families, zoals in dit geval, uh, komen naar ons toe en zeggen... Uh, eigenlijk vinden we uh, het goed, uh, mooier dat ze nu bij, bij hun kameraden liggen... dan bij ons in de buurt en dat naarmate dat verder wegkomt... Uh, Wordt dat wat belangrijker? Families uh, willen in het begin iemand altijd in de buurt hebben... en uh, later dan zeggen ze... nou, het is eigenlijk wel mooi als je nou bij zijn kameraden op het ereveld ligt. Ja, precies. Ja, ja. En, en u onderhoudt die graven kosteloos? En, nou, ja, de, de Nederlandse overheid betaalt ervoor. Hè. Dat is een ereplicht van de Nederlandse overheid... Mm -hmm. um, en dat kan ik goed uitleggen. Want als, als we mensen naar Oegers gaan, uh, sturen en dan komen militairen om... dan hebben wij als Nederlandse gemeenschap toch uh, de ereplicht om uh, daar ook goed voor te zorgen. Uh, maar dat vinden we dus ook van, uh, van onze oorlogsslachtoffers uit ja. de, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou ja, daar kan ik ook. me veel bij voorstellen. Wat, ja. Hoe ziet dat er vandaag uit? Hoe, wat gaat er gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren is... Uh, in dit geval is het een militaire begraafplaats. Ik heb ook heel veel burgers uh, in uh, in. Uh, in in onze graven liggen. Dat zijn de verzetstrijders en de mensen die kampen zijn omgekomen. Maar bij de militairen heeft Defensie tegen ons gezegd... op het moment dat zij begraven zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog... hebben ze geen militaire eer gekregen. Dat willen we ze graag vandaag uh, geven. En uh, ze komen dus met een beperkte militaire eer... worden ze begraven. En hoe ziet dat, dat eruit? Ja? Nou, dat, dat betekent dat ze uh, uh, dragers hebben... Dat ze met, uh, met, trom, met, met begeleiding van de trommels uh, uh, naar het graf worden gebracht. Dat daar de lastpost wordt uh, uh, ge, geblazen. En dat die heel zachtjes naar beneden wordt gebracht. En dat uh, vooral. Uh, we doen er een oude, de oude, oude bajret van, uh, van de mensen op. En die krijgt de familie als aandenken. Kijk eens aan. En dat doet Defensie allemaal. Hè? Dat, ja, dat is niet wat wij doen, maar dat de Defensie. Ja, het is uh, ook van Defensie de ereplicht. Ja. Ja, Gel Vleringa, fijn dat u het even wilt uitleggen vanochtend bij ons. Helemaal goed. En succes vandaag, algemeen directeur van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Dan naar een bijzonder fenomeen. Vind je het zonde om een niet bestempeld treinkaartje weg te gooien? Nou, dan kunt u hem weggeven. Treinreizigers kunnen hun niet gecontroleerde retourtje ergens verstoppen... en dat dan op Facebook aangeven. En iemand anders kan daar dan weer gebruik van maken. Initiatiefnemer van de actie is Wesley Verstegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u dit initiatief gestart? Waarom? Uh, ik zat twee dagen geleden op een pagina. En Die pagina heet gratis opgehaald in Utrecht en omstreken. Uh -huh. Een Facebookpagina. En toen dacht ik... Uh, ik zag daar een bericht voorbij komen. en Dat was een vrouw die haar treinkaartje niet had gebruikt... en grote moeite deed om deze te verstoppen... in uh, een letter van een, een, een merk, een winkelpand... Uh -huh. En daar nou, een foto van posten met de boodschap... jongens, moet je nog daarheen, hier ligt een kaartje. En dat vond ik, vond ik zo'n leuk uh, het principe, het, het schatzoekidee. Het, het, het onzelfzuchtig iets verstoppen voor een ander om te vinden... en daar gebruik van te maken dat ik dacht... nou, daar moet een Facebookpagina voor komen. Ja, dus het heeft niets te maken met de prijs van treinkaartjes? Uh, nee, nee, in eerste instantie helemaal niet. Dat, dat was niet de, de insteek om daar iets mee te doen. Ik vond het, ik vond het gewoon een leuk idee hoe die uh, mevrouw dat had gedaan... En ik heb dat om tien uur volgens mij opgericht. En binnen anderhalf uur zaten we op de 500 likes. En we tikken nu zojuist de 6500 likes aan. Ja, maar goed, aan dus likes heeft beetje... u nog niet zo heel veel. Hè? De, de, dus als, als het initiatief uh, voortgang vindt, dan zit hem dat ja. vooral in het delen van die kaartjes natuurlijk. Ja, precies. Is dat ja. al gebeurd? We zien dat het, uh, dat het gebeurt. We hebben meerdere pagina's. Uh, onze belangrijkste pagina is het uh, treinkaartje delen Utrecht Centraal. En uh, daar gebeurt het ook al, maar ook op de andere pagina's. Boerde, uh, Rotterdam, Den Haag. Ah, oké. Okay. Daar, daar, daar gebeurt het nu ook. Dus je hebt voor ja, allerlei dat... stations aparte pagina's aangemaakt? Ja, precies. Ja. Dat bent u wel even bezig, denk ik, als u ja. dat wil bijhouden. Nou, uur gisternacht uh, was een lange nacht. Ja. Laat, ik het zo, uh, laat ik het zo stellen, ja. We en... zijn om tien uur begonnen en dat is uh, flink uit de klauwen gelopen. Ja, het is, had u verwacht dat dit zo'n succes zo, zo zou gaan nee. worden? Nee, totaal niet. Nee, ik dacht gewoon, dit is, dit is een leuke gimmick. En ik vind het leuk hoe mensen daar zo mee omgaan. Ja. Maar ik had niet verwacht dat we uh, binnen no-time landelijk nieuws zouden zijn... en op zoveel likes zouden zitten. Ja. En, en straks verdwijnt het papieren kaartje natuurlijk. Hè? Uh, ja. Ze blijven nog wel even, heeft de NS bekendgemaakt. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we aan de chip gaan. Ja, ja dat wordt lastig dan, denk ik. Ja, dat je chipkaart ergens achterlaten, dat is hem natuurlijk niet zo verstandig. Niet. Nee. Nee. Nee. nee Dus ik, uh, ja, ik denk dat het vooral een, een leuke gimmick is voor nu. En dat er een statement gemaakt wordt, niet zozeer door ons, maar door uh, de mensen op onze Facebook. Er is veel reactie en discussie ontstaan. En ik denk uh, dat daarmee een, een statement wordt gemaakt dat de prijskaartjes vooral erg duur zijn. Wat onze eerste insteek niet eens was. Nee. Um, dus dat daar wat aan gedaan moet, uh, moet worden. Ja, maar ik denk dat het voor nu gewoon een leuke, uh, een leuke gimmick is. Solidariteit op het spoor. Prachtig. Ja. Wesley Verstegen, initiatiefnemer van de actie op Facebook. Dank je wel, hoor. Ja, alsjeblieft. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Het kluk is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De HEMA stort zich op de zorg, schrijft de telegraaf. De winkelketen lanceert vanmiddag een goedkope ziektekostenverzekering. Het is voor het eerst dat een winkelketen deze basisverzekering... onder eigen merknaam gaat verkopen. Volgens HEMA is het een logische stap, omdat ze ook al andere verzekeringen aanbieden. De zorgverzekering wordt trouwens uitgevoerd, gewoon door menses. Brabanders en Limburgers met psychische klachten worden sneller opgenomen... in een psychiatrische inrichting dan patiënten uit andere delen van het land. TAD meldt dat de kans op opname in Brabant twee keer zo groot is als in Noord-Holland. Dat blijkt uit onderzoek van de zorgverzekeraar VGZ. Volgens de verzekeraar zijn er in Brabant en ook in Limburg... meer plekken in psychiatrische klinieken beschikbaar... In de katholieke regio werden in het verleden... altijd psychiatrische patiënten uit de Randstad opgevangen. De enorme stijging van het aantal studenten aan universiteiten... is bijna volledig toe te schrijven aan meisjes. Het aantal studenten steeg in 30 jaar met 84.000. Maar 10.000 van die stijging is toe te schrijven aan jongens schrijft trouw. Als hoogleraar onderwijskunde Jos Klaassen zijn de cijfers sensationeel. Maar hij heeft er wel een verklaring voor. Jongens hebben een ander studiegedrag... en hebben meer moeite met plannen en organiseren. En vrouwen hebben juist baat gehad bij de feminisering in het onderwijs... en gerichte voorlichtingscampagnes. En het mysterie rond de... Polderwolf is er nu ook het strandzwijn. Op het strand bij Zandvoort zijn deze week drie kadavers van wilde zwijnen gevonden. Oké, okay. de dieren komen alleen voor in het oosten van Nederland en op de Veluwe. Dus hoe komen ze dan daar bij Zandvoort? De AD sprak met een vinder van zo'n kadaver. Hij kon er geen schotwonden in ontdekken, maar hij denkt toch dat het een grap van jagers is. Nu er damherten mag worden gejaagd in het gebied, willen ze de inwoners van Zandvoort nu misschien de stuipen op het lijf jagen met wilde strandzwijnen. Straks weduwe van Yasser Arafat. Na de vondst van Polonium in de stoffelijke resten van haar overleden man... is ze woedend. Hoort u zo.